Toen Erik zijn ogen opendeed, stond de zon hoog aan de hemel. In een kring rondom hem stond een aantal ernstig kijkende kevers, met zwarte schildjes op hun rug. —We zaten ons net af te vragen of u dood was. —Jammer, jammer! Wat is jammer? Ik ben toch niet dood? —Nee, en u hebt ook geen zin om op uw rug te gaan liggen, met uw pootjes omhoog. Nee, helemaal niet. Hmm. Nou, uh, dan wachten we nog even. Ik begrijp er niks van. Waar is de spin? De spin is al begraven. Als u naast u kijkt, dan ziet u de kuil. Ze beweegt nog. Ah, <tie> dat zijn stuiptrekkingen van de poten. Over een paar minuten is dat wel afgelopen. Dan beginnen we met het armplempen. We hadden ook al een kou voor u gegraven. Voor mij? Ja, zeker, kijk maar, u past er precies in. We wilden u er net inleggen toen u rechtop ging zitten. Ja, ik voelde dat er iets niet klopte. Ja, dat soort dingen zie je, hè, als je het al drie jaar bent. Als je wat bent? Doodgraver! En al deze doodgravers zijn ook doodgravers. Nou, het spijt me dat u voor niks een kuil hebt gegraven, maar ik ga nog niet dood. Ho, ho, ho, ho, ho, Zeg, dat niet te vlug, vriend? We hebben het wel vaker meegemaakt, dat iemand nog even bijkwam, hoor. Soms lopen ze zelfs nog even rond, maar daarna, hop, gaan ze voor altijd liggen. <laughs> maar goed, bij u duurt dat inderdaad te lang. Zeg, wij geven u op, we gaan de kuil van de spin aan. Plempe. Plem, plam plam, daar ligt een eentje in. De ene dood is de andere pro, zo krijgen we alle ons Wat een leuk liedje wanneer de doodgraven. En het klinkt ook zo leuk bij het stampen van de voeten. Ja, het is nog niet afgelopen. Hoor maar. Plem, plam plam. Dan vast die losse grond Ze kan er niet uit die vette buit Zo lekker en gezond eh, eh, En wanneer wordt ze dan opgegeten? Oh, dat duurt nog wel even eh, Zeg, maar als u zin hebt Om bij mij thuis iets te eten Ik denk dat mijn vrouw het wel goed vindt Heel graag ik, ik begin duizelig te worden van de honger Erik liep achter de doodgraver aan. Ze klommen eerst over een molshoop. Daarna kropen ze een nauwe tunnel binnen, die een beetje naar beneden liep. Het was er nogal donker. De grond lag bezaaid met voor- en achterpoten, vleugels en dekschilden. Zometeen wordt het wel wat breder. Kijk, hier kunnen we al naast elkaar lopen. Nou, hoe vindt u het hier? Het stinkt. Waarom ruimt niemand de boel op hier? Welke boel? Na al die voor en achterpoten. Sommigen sommige springen nog zo zielig op en neer. Ik vind het hier gewoon vies. Vies? En ook zo'n stukje worm. Kijk nou toch. De voor en de achterkant zijn er al af, maar hij wiebelt nog gezellig heen en weer, alsof hij zeggen wil: "Neem mij toch. Ik smelt als boter op de tong." Zeg, wat is er? Voelt u zich niet lekker? Zeg, voelt u zich niet goed? <lacht> zeg, wilt u niet even gaan liggen met uw pootjes omhoog? Huis hoor, dat is het beste. Ik dacht wel dat het nog goed zou aflopen. Zeg, gaat u hier maar liggen, dan graf ik vast een kaaltje. Nee, uh, uh, laat maar, het, uh, uh, het, het gaat alweer. Zeker weten. Het is zo gebeurd hoor. Nee, dank u, het, uh, het hoeft echt niet. Nou, uh, goed, uh, dan wachten we nog even. Zeg, komt u verder? Oh, hier, we zijn er. Ze gingen een groot vertrek binnen. Tegen de muren stonden de geraamtes van de meest verschillende soorten torren en kevers. Opeens klonk er een stem uit het donker. Wat heb je mij gebracht, Anton? Ja, eh, uh, eh, uh, uh, zeg, uh, hoe heet u eigenlijk? Oh, ik, uh, ik heet Erik. Erik Pinksterblom. Het is meneer Pinksterblom, liefste. Maar Anton, hij beweegt nog, hij leeft. Ja, liefste, hij wou niet. En waarom wou hij niet, meneer? Wat niet? Hij beweegt weer, Anton. Zijn dat stuiptrekkingen? Nee, liefste, hij leeft. Oh, oh, ja, nou, dan is er niks aan te doen, hè? Dan zullen we moeten afwachten. Komt u verder, meneer de Pinksterblom. Zeg, maak het u gemakkelijk, hè? Zeg, was er verder nog nieuws, Anton? Er schijnt een uh, dode houtworm te liggen bij de dam. Dat hoorde ik vanmorgen... Bij de dam? Wat is dat? Bij de dam? Daar houdt de wereld op. En, en, en waar is die dam? Toe alstublieft, vertel het me. U wordt weer niet goed, hè? Nee, ik voel me heel goed. Als u me nu vertelt waar die dam is, dan is er niks aan de hand. Oh! Ja, maar dan vertel ik het niet. Nou, Anton, u moet eerst maar eens even goed eten, meneer Pinksterblom. Hè? En als u dan weer een beetje opgeknapt bent, dan klimt u in de hoogste graspriet die u kunt vinden. In de verte kunt u dan de dam zien liggen. Een hoge, gladde muur van hout. Ja, wat daarachter ligt, dat weten we niet. Dat weet niemand. O, oh, maar ik weet het wel. — Dam? Wat wilt u dan met die dam? Wat bent u van plan? — Ik wil er overheen klimmen. Ik, ik, ik hoor hier niet. Huh? — Wel, ja, het is hier niet goed genoeg, zeker. Het is alsof ik mijn oudste zoon hoor praten. — Ik hoor hier niet, riep hij. Ik wil iets anders. — Nou, ik heb er gelijk op geslagen, meneer Pinksterblom, voor het te laat was. Nou doet hij ook begrafenissen, en hij is heel gelukkig. — We hebben het er nog wel eens over. Maar nou gaan we eerst eens even wat eten. Het is iets bijzonders! Yummy, yummy, yummy. Kom, meneer Pinksterblom, aan tafel! In het kamertje ernaast stond het eten al op tafel. Een grote, dampende paardenvlieg. Hmm, wat wilt u, meneer Pinksterblom? Een stukje van de kop of een stukje uit de romp? Is dat... Is dat een paardenvlieg? Ja, zeker. Dat is een prachtig exemplaar. Dat is het mooiste exemplaar wat ik ooit heb opgegraven. Ja, dat soort lekkernijen heb je aan deze kant van de dam. En je moet maar afwachten of je die ook aan de andere kant hebt. De doodgraver sneed een stuk van de paardenvlieg af en legde dit op Eriks bord. Hij bleef er eerst een poos met verschrikte ogen naar kijken, maar hij had zo'n honger, dat hij toch maar begon te eten, eerst heel voorzichtig een klein hapje. Het smaakte eigenlijk helemaal niet vies, het was zelfs wel lekker, het was heerlijk, en binnen de kortste keren zaten ze samen heerlijk te smullen. De doodgraverij is het leukste beroep wat er bestaat. Kijk, je leert allerlei dieren kennen, grote dieren, kleine dieren, en elk dier heeft veel wat aparts. Bij de een let je op de rug, bij de ander op de dijen, kijk, en bij een paardenvlieg is het de buik. Praatjes hebben ze allemaal, maar vroeg of laat komen ze toch mooi bij mij op tafel terecht. Kijk, eigenlijk zijn alle dieren er voor de doodgravers. Nou, daarom moet u ook goed eten, want, uh, Wat, wat? wat... A mole! A mole! A mole! A mole!